Zaterdag had Bim Hammam zich al teruggetrokken uit de race... om het presidentschap in afwachting van de uitspraak van de ethische commissie. Een agent is gisteravond mishandeld na een verkeersruzie. De politieman in Burger haalde op zijn eigen motor... op de A1 bij Muidenberg een auto in. Daarna werd hij klemgereden door die auto... en een andere automobilist die zich ermee bemoeide. De zes inzittenden van de auto sloegen op de man in... die had gezegd dat hij agent is. De politieman heeft veel kneuzingen opgelopen... Een van de daders is later aangehouden in zijn huis in Almere. VVV heeft zich ter nauwe nood weten te handhaven in de eredivisie. De ploeg uit Venlo speelde thuis met 2-2 gelijk tegen FC Zwolle... en dat was genoeg na de 2-1 uitzegen. VVV'er Jarmoesa maakte kort, kort voor tijd de gelijkmaker. De Venlonaren speelden toen al met tien man. Aanvoerder Tot had in de 67e minuut zijn tweede gele kaart gekregen. Ook Excelsior speelt volgend seizoen weer op het hoogste niveau. De club uit Rotterdam won met 4-2 van Helmond Sport. De eerste wedstrijd had Excelsior ook gewonnen. Het weer. In het noorden kan vanavond nog wat regen vallen. In de loop van de nacht kan het ook daar wat opklaren. De minima liggen tussen 10 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en een stuk warmer. Van 20 graden aan de kust tot 26 in Limburg. In de avond volgt vanuit het zuidwesten een aantal buien.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 Goedenavond, u bent terug bij de VPRO. Welkom bij Bureau Buitenland. Vrouwen achter het stuur, een onderwerp waar al sinds de uitvinding van de automobiel discussie over bestaat. Vooral in Saoedi-Arabië, waar vrouwen niet mogen rijden en ook niet welkom zijn in het openbaar vervoer. Reden dus voor protest, straks in berichten uit Blogistan, Rick Delhaas. Uh, ja, uh, toch zijn er steeds meer vrouwen die achter het zuur kruipen in uh, Saoedi-Arabië. Uh, zichzelf filmen, video maken en die op YouTube uh, zetten. De 32-jarige Manal al-Sharif heeft dat ook gedaan is opgepakt en haar voorarrest is verlengd en niet zonder reden. Rosa Parks uh, van uh, Saoedi-Arabië zal ik er nu al dopen. Welkom ook, uh, Goran Trukja. Uh, terwijl Mladic volgens ingewijden morgen in zijn scheveningskashot zal intrekken... richten wij de blik op Belgrado... waar aanhangers van Mladic vanavond de straat op gaan. En we gaan het hebben over Ivoorkust. Maar het betekent natuurlijk wel voor veel boeren... Uh, hier in de bus dat ze een paar maanden eigenlijk niet hebben kunnen werken... Hebt u hoop met de nieuwe president? Watara? Ja. We hebben hoop. Les débuts, c'est bien. Er is dus hoop. Over heersers en chocoladeletters en wat die dingen met elkaar te maken hebben, straks een reportage. Maar we beginnen in Belgrado. Op dit moment begint daar, de hoofdstad van Servië, een protestbijeenkomst met aanhangers van de opgepakte oud-legerleider Radko Mladic. De demonstratie is georganiseerd door de Servische Radicale Partij. Die ziet de voormalige bevelhebber als een held... en wil dus ook niet dat hij wordt uitgeleverd... aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Tussen de demonstranten staat een onverwachte demonstrant... want hij staat er ook niet als demonstrant. Boris Dietrich van Human Rights Watch. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Er is nogal wat lawaai op de achtergrond. Omschrijf ja. eens wat je ziet. Ja, dat zijn de demonstranten inderdaad waar je het net over had. Ik sta hier uh, op een hele grote brede straat vlakbij uh, het parlementsgebouw waar de demonstratie plaatsvindt. En ik heb in het afgelopen uur duizenden mensen aan me voorbij zien trekken. Met vlaggen, met t-shirts aan waarop uh, Mladic staat en ook Karadzic. En ze hebben vlaggen bij, stokkers soms. Af en toe wordt Hitler goed gebracht. Um, mensen drinken heel veel alcohol, valt wel op. Ook Heineken, blipjes, uh, spier zie ik er voorbij komen. En nu mensen met colaflessen. Het is over het algemeen geen prettige gezelschap als je het ziet. Waar zou je het mee kunnen vergelijken? mensen. Wat zeg je? Waar zou je het mee kunnen vergelijken? Het klinkt een beetje alsof het een soort hooligans zijn. Ja, nou absoluut. Daar is het mee te vergelijken. Maar ook heel veel... Toch wat, laten ik zeggen, arme dieren. Mensen in, uh, ja, toch wat armoedige kleren. Met soms uh, maar een paar tanden in de mond. Uh, zien er een beetje verweerd en vermoeid uit. Ze zijn hier allemaal met uh, bussen aangeleverd vanuit het platteland. Dus het zijn niet echt mensen uit Belgrado die hier uh, gaan demonstreren. Maar af en toe loopt er ook wel weer iemand, zoals in uh, in een pak tussen. Met een uh, diplomatenkoffertje. En er loopt, een, en loopt uh, iemand, van, iemand van Human Rights Watch tussen, namelijk u uh, zelf. Wat doet u daar eigenlijk? Nou, ik ben uh, uitgenodigd om een conferentie toe te spreken die overigens niks met uh, Mladius te maken had. Maar over de rechten van seksuele minderheden in Servië en andere Balkanlanden. En dat is een conferentie die al maanden geleden was afgesproken en georganiseerd. En voor Human Rights Watch houd ik me dus ook met Mladic en oorlogsmisdadigers, zoals Hadjic, uh, bezig. Ik ben anderhalf jaar geleden al in Belgrado geweest en heb toen met de regering en met alle fractievoorzitters uh, gesproken over het feit van waarom pakken jullie Mladic niet op. Ja, u heeft, dus voor uh, als deze ik conferentie het... had ik ook die afspraken gemaakt om met politici over zijn arrestatie te praten, maar dat kwam natuurlijk allemaal in een heel ander licht staan toen hij opeens werd opgepakt de dag voordat de conferentie begon. Ja, u heeft die politici ook weer gesproken. Wat was uw eerste reactie? Nou, ik heb uh, de staatssecretaris van Justitie gesproken, mevrouw Gordana Pualic. En zij is met de minister van Justitie natuurlijk verantwoordelijk voor uh, de arrestatie. Uh, ja, zij was uh, opgetogen, opgelucht, zei ze. Wij serven zijn blij dat we hem gepakt hebben en dat we hem gaan uitleveren. ...aan het, het tribunaal in Den Haag. En uh, we zijn er in één adem uh, achteraan. En nu kunnen we ook toetreden tot de Europese Unie. Dus dat is toch echt wel de gedachte die erachter zit. Wij hebben nu, uh, ja, wij hebben nu resultaat geboekt. Dus nou staat ons niks meer in de weg. En toen ik uh, over uh, Goran Hadžić begon... Uh, ...die toch ook in uh, Kroatië heeft huisgehouden... En daar, uh, de niet-Servische bevolking in dat deel van Kroatië heeft afgeslacht en opgejaagd. Ja, toen uh, keek ze wel een beetje beteuterd. Uh, want ze had echt gehoopt dat dat toch het einde van de lijst was. Maar ja, hij moet toch ook nog als laatste van de oorlogsmisdadigers. die voor het vluchtig is opgepakt. Vinden. Ja, dat zou de volgende maar is moeten zijn: ja. Boris Dietrich, uh, we bellen tegen achter nog een keer om eens te kijken hoe het uh, verder verloopt, die uh, demonstratie. Boris Dietrich, hartelijk dank voor dit moment. Boris Troek, ja, welkom in uh, de studio. U bent Servier van uh, geboorte en journalist, tijdens de burgeroorlog uh, naar Nederland uh, gevlucht. Ja, dit, dit was uh, volgens Boris Dietrich, was het de regering eigenlijk vooral te doen om toetreding tot de Europese Unie? En uh, was dat de reden waarom ze nu ineens iets wilden oppakken? Bent u het daarmee eens? Uh, de eerste, eerst een eerste uh, verbetering. Goran Terkulia is mijn naam. Terkulia. Ja, ja, heel goed. Ja. En, uh, maar, en uh, ja, uh, het lijkt wel zo dat dat de reden was dat uh, Mladic nu werd opgepakt. Het is bijna ongelooflijk dat, uh, uh, dat er zoveel toevalligheden ineens gebeuren dat, uh, uh, dat ze niet wisten waar hij was, uh, of dat ze niet konden weten. Dat ze niet wisten, dat kan ik wel geloven, maar dat ze, dat ze dat niet konden weten, dat is bijna ongelooflijk. Maar goed dan ook, het is, in ieder geval, het is op dit moment heel goed voor de pro-Europese regering van Boris Tadic dat hij uh, opgepakt is en, en uh, waarschijnlijk opgestuurd, in, uh, op, uh, in, opgestuurd wordt naar Den Haag. Dat is wat, uh, wat uh, Boris Tadic, president van, uh, van Servië, heel graag wil. Iemand beschermde hem en iemand is opgehouden met hem te beschermen, zou een heel simpele analyse kunnen zijn van de arrestatie van Mladic. Wat, uh, wat is er dan gebeurd? Wie is er opgehouden hem te beschermen? Nou, uh, Mladic was tijdens Milosevic nog, nog heel goed beschermd. Maar na, dat, na de val van Milosevic kwam uh, de ja, pro-westerse regering... van Kostunica met uh, uh, Medzindic uh, als uh, premier. Uh, alleen, dan moet je dat niet zien als, alsof alles klaar was. Als, als, uh, alsof ineens... Alles veranderde. De uh, sterke uh, conservatieven waren nog heel aanwezig in Servië... en die hebben Mladic wel beschermd. Djindic werd vermoord. Uh, uh, dat was een politieke moord van premier van Servië. Toen voelden die uh, conservatieven zich weer wat sterker. Die hebben weer Mladic uh, een tijdje kunnen beschermen. Maar uh, daarna kwam weer een verandering in Servië. Uh, Tadic, uh, nog voor Tadic, uh, was Kostunica uh, premier enzovoort enzovoort. Uh, ineens, uh, ik denk dat ze, dat ze Mladic in, die, in de loop van de tijd hebben uh, uh, bijna vergeten zijn. Uh, ze wilden hem niet uitleveren, want de conservatieven met Tadic nu uh, de, de, de, de politieke leider Nikolic nog sterk zijn, maar ook niet meer beschermen. Niet, want dat was niet, niet, uh, niet goed voor, uh, uh, voor, voor de, de, de, de plannen om toetreden tot de Europese Unie. Uh, ineens uh, was Mladic uh, iets wat je in de handen hebt, wat heel heet is die je weg wil hebben, maar nog niet durft vanwege de sterke oppositie van, uh, zie, van de zie conservatie. Zie daar het dilemma. Het lijkt me ook een beetje alsof er een soort, soort geest in een land waart, die, die leidt tot, uh, tot agressie, tot oorlog, uh, het nationalisme van uh, begin jaren negentig die misschien langzaam uitdooft, of, of is dat niet aan de hand? Ja, ik, ben, uh, ik, ik denk dat dat, dat uh, de juiste beschrijving is. Die, die geest die uit uh, uh, in de jaren negentig... Uh, uh, die nationalisme, die sterk nationalistisch gevoel... Uh, uh, uit de, de, uh, is gekomen, die is, uh, de mensen zijn moe van. De me mensen zijn eindelijk uh, heel moe van. Ze willen, uiteindelijk willen ze weer terug tot normale leven. Als je naar uh, België toch gaat, dan zie je dat nog. Uh ja, zie je een pro-Europese stad. Een uh, stad van 2 miljoen uh, inwoners die uh, ja, heel dicht bij Europa zou zijn. Maar als je verder naar, naar, naar, naar binnenland uh, loopt... dan zie je wat die isolatie van Servië voor Servië heeft betekend. Dan zie je de, de kleine, dorp, uh, kleine steden als Walij, Oezice, Tsačak enzovoort... die niet alleen maar uh, 20 jaar uh, uh, uitlopen naar dus, uh, vertraging lopen, maar, maar nog meer. Ze zijn niet alleen maar stilgestaan, ze zijn, uh, uh, ze zijn uh, uh, terug, uh, teruggelopen. En die uh, kloof is, is echt heel groot. Nu willen ze eigenlijk stoppen met... Allerlei, uh, uh, met al die nationalisme En gewoon, ze zien wat het heeft gebracht, ze willen, willen verder. Zijn dan de mensen die vandaag demonstreren... Uh, in, in zekere zin de achterhoede van het land? De mensen die blijven hangen? Nou, als je kijkt wie, wie daar is, dat zijn de, uh, de nationalisten van Sessel. Uh, zeggen ze, dus ultranationalisten. Vandaag in de krant in Belgrado, in Blitz, staat dat Mladic Sessel... een idioot heeft genoemd. Hij heeft zelf uitgeroepen niet protesteren voor mij. Ik wil niks met social, niet met Sussel uh, uh, vergelijk, vergelijken worden. Uh, uh, dat ik, ik heb van Boris Dietrich niet gehoord hoeveel mensen daar zijn... maar ik geloof niet dat het een hele grote groep is. Dat, zijn, dat heb je overal. Dat zijn de mensen die, die uh, elke uh, gelegenheid gebruiken... Om, uh, uh, nou, dat zijn, om, om, om onrust te zaaien en... Uh, uh, wat uit te roepen. Uh, Mladic. Het is niet, heeft het, niet de meerderheid. Met... Wat nee, nee, u zegt. Is... U bent zelf uh, uh, voor ons. Uh, een paar jaar geleden. alweer op zoek gegaan. naar de, de schelplaats van Mladic. Dat was een hele spannende onderneming. We hebben. Uh, uit het archief. een uh, fragment van, van die reportage. van toen opgediept. Nou, Laten niet, we eens leuk. luisteren. Het is een klein dorp. In het midden van Servië. Vermoedelijk dat zijn de baaien van de Servische generaal Radko Mladic. De mensen met wie ik gesproken heb wilden dat niet bevestigen, maar van de ene die niet in de microfoon wilde, iets wilde zeggen, heb ik wel gehoord. Dat zijn de baaien. ...van Mladic. En uh, ik was uh, aangeraden... ...om naar een uh, klein café toe te gaan. Uh, de mensen die daar binnen waren... Ja, ik, ...ik kon wel merken dat, uh, dat ze daarover meer weten. Maar ik was een vreemdeling en uh, ja, ze wilden niet met mij praten. Ja, de enige wat ik hier kan doen is uh, die bijen, en, die, het geluid van de bijen op te nemen... Ja, Goran Triukia. Ja. Dat is een moeilijke naam voor mij, sorry. Trukja. Ja. <laughs> Terculia. Het, uh, het is wel grappig om nu terug te horen. Maar het was eigenlijk ook wel gevaarlijk, hè? Op zoek gaan naar uh, Mladic. Ja, ik voelde dat uh, die, die angst. Uh, ja, ik. Ik was, ik, was, uh, uh, ik was niet blij om daar te zijn, uh, laat me zo zeggen. Uh, het was uh, een, een dorp in uh, Neverland, uh, uh, ergens uh, waar niemand naartoe komt. Alleen de mensen komen. Gaan was dit ook de plek uit? waar hij uiteindelijk gevonden is? Dat wilde ik nog even weten. Uh, op dat plek waar ik uh, net waar geweest... die bijen zaten, klopte het? Ja, dat, dat, uh, ik heb van, van meerdere mensen gehoord dat Mladic regelmatig naartoe kwam... en dat, dat de bijenkorven van hem waren. Dus maar ik... was dat ook zo, want nu is ik die weet gepakt? Het niet. Ik weet het niet. Oh, ik, weet... ik ben naartoe gegaan en ik heb uh, die bijen opgenomen. En ik, ik zei nog in die reportage, denk ik... als ik de taal van de bijen kon verstaan, zou ik wel weten waar Mladic was. Maar dat kon ik niet, dus uh, ik, ik wist het niet. Gorant Kroja, dank je wel voor je komst naar de studio.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 Ik sta hier in de mijn van Chukimata. Chukimata is een van de allergrootste kopermijnen ter wereld. Eén uh, kilometer diep, een open pit. De machines die hier opereren die zijn echt uh, ongelooflijk. Graafmachines, vrachtwagens die, uh, waarbij mensen een lijkt. lijkt. Wordt me net verteld dat het heel erg bijzonder is dat ik hier in ben. Ze nemen nooit journalisten mee naar beneden. Je worden altijd naar een uitkijkpunt gebracht. Koper de kurk van de, van de Chileense economie. Dit is waar, waar Chili op drijft, waar, waar Chili zijn grote geld mee verdient. Je voelt je heel erg nietig als je hier staat. Midden in de woestijn is verder helemaal niks. Alleen het stadje Calama, wat eigenlijk bestaat alleen maar vanwege de mijn. Daar wonen de mijnwerkers. Thuis bij uh, Patricio Prieto en, uh, en zijn vrouw Marisol... Atrice woont hier nu uh, vijf jaar. Ze woonde daarvoor, woonde ze in het kamp van de, van de mijn, in Chukimata. En uh, vanwege milieuredenen en andere redenen is iedereen verplaatst... en woont nu in een nieuwe buitenwijk in het stadje Valamata. Waarom uh, bent u hier gekomen en wanneer? Ik ben 1989 naar Antofagasta gekomen... Dat is ook hier in het noorden. Uh, en in 1990 uh, ben ik hier bij Cordelco de, de mijn komen werken. En ik zocht een uh, beter leven, een beter salaris. Hij verdient nu goed. Ze hebben Zelfs vorig jaar heeft iedereen uh, na een staking hebben ze een bonus gekregen van uh, 20.000 dollar. Wat Kalama inmiddels de stad maakt met de bestverkopende shopping mall. En uh, er was op dat moment ook geen auto meer te krijgen. Heeft u kinderen. Correcto, tres kinderen. Ik Heb uh, drie kinderen. So you have a good life, Patricio. Sí, sí. Mm -hmm. Yo me feliz y pleno acá en, en Calama. Ja, ik ben hier heel erg blij. Ik ben hier compleet. Voel ik me. Hij slaat zijn vrouw op de knie. Dat dat uh, ook komt door haar. En veel mensen denken dat mijn werkers vies, uh, vies werk doen, hard werken, weinig verdienen tot Ja, is een jaar je een chauffeur het reloop Nee, het was voor, voor 1994 was het, uh, was het echt anders. Er werden toen hele grote risico's genomen. Je, werd toen, uh, je salaris werd bepaald hoeveel, hoeveel je produceerde. Uh, Patricio die is vrachtwagenchauffeur. Nou, dat zijn niet zomaar vrachtwagens die hier rondrijden. Ik geloof dat een wiel al 10 meter is in doorsnede. Dus uh, daar gebeurde heel veel ongeluk, omdat uh, de chauffeurs van deze gigantische vrachtwagens veel te snel de mijn in of uitkwamen. En hij geeft als voorbeeld dat uh, als je 30 jaar voor de maatschappij werkte, dan kreeg je een gouden horloge. Nou, dat heeft niemand van, uh, van de chauffeurs gehaald, zegt hij. misma de los de De machines uh, en de vrachtwagens waarmee die werkt, zijn ook veel beter, comfortabeler geworden, vertelt hij. En uh, we maken lange uren natuurlijk. Uh, uh, soms nacht, soms overdag. En, uh, nou, de machines die gaan langer mee en ik ga dus ook langer mee. Het is vreemd de laatste dagen. De mijnwerkers die ons voorgesteld zijn door Cordelco, ja, die blijken een uh, goed leven te hebben. Splinternieuw huis, twee auto's. Um, echt de uh, American Dream. Maar tegelijkertijd als ik in de stad rondkijk, dan zie ik toch een ander plaatje. Dan zie ik toch mijn werkers, maar die toch wat minder goed af lijken te gaan. Ja, en zoals uh, de vakbond ook gisteren zei, ja, het is natuurlijk verleidelijk vooral voor jonge jongens die hier komen te werken en opeens geld op hun bankrekening zien om dat gewoon meteen uit te geven. Dus dat is uh, casino, dat is naar de hoeren en uh, ja, dan ben je snel door je geld heen. Links staat een man. Is dat een beetje in de schaduw. Zonnebril op. Kijkt stoer voor zich uit. Helm op. Mijnwerkershelm. Het lijkt wel of die voor een soort decor staat. Gek. Allemaal terrassen. Terrasbouw hier midden in de woestijn. Nee, dat kan niet. Het is een mijn. En wat voor mijn? Wel een kilometer diep. En die terrassen, dat zijn de afgravingen. De wegen die langzaam naar de diepte... Leiden. Kijk, er heet de vrachtwagen. Nou ja, vrachtwagen. Als je goed kijkt, zie je pas hoe groot die is. Als je iemand ernaast ziet lopen, die komt nog niet eens halverwege het wiel. Het is ook wel gek. Eerst is er een berg, dan graven we hem af. En alles wat er uit die berg komt, gooien we ernaast en dan is er weer een berg. Maar Patricio kijkt trots. Alsof hij zelf deze hele berg heeft afgegraven. van Lohuizen uit Chili. Het West-Afrikaanse Ivoorkust is werelds grootste cacao Cacao levert de staatskas een kleine miljard dollar per jaar op. Na de verkiezingen in november ontstond er strijd over de verkiezingsuitslag. De hele cacaosector kwam stil te liggen. Half april werd voormalig president Laurent Gbagbo gearresteerd... en keerde de rust weer terug. Vorig week einde werd de nieuwe president, Ouattara, geïnaugureerd. En nu is de vraag: zal de economische motor snel weer opstarten? Correspondent Paulien Baks en Jacqueline Marens gingen op onderzoek uit. We zijn in de haven van Abidjan. Vorige week is de eerste cacaoboot weer vertrokken naar Amerika. Uh, ja, dat klopt. Ja, de cacao is eindelijk weer op gang gekomen na een lange crisis. Dat lag allemaal stil dus. Ja, dat lag volledig stil. De hele economie lag stil. Hè? Of het lag bijna een half miljoen ton cacaobonen in de havens opgeslagen. en Die moesten allemaal snel uh, het land uit. En die fabrieken in Europa moesten ook draaien, dus die hebben er gewoon behoefte aan. Maar Heel veel mensen leven dus eigenlijk van die cacao. Mensen maken zakken. Vrachtwagenchauffeurs, laders, lossen. Ja, kopers, uh, dokwerkers, of uh, je nog meer. Ja, inderdaad, de mensen die Jutezakken naaien, die Jutezakken importeren. Je kan het zo gek niet verzinnen. Er zijn naar schatting een half miljoen cacao boeren in die voorkust. Op een bevolking van 22 miljoen. En dan in Afrika dan wordt meestal gerekend dat uh, van één werkende persoon weer tien andere personen afhankelijk zijn. Dus dan zou je bijna kunnen zeggen dat er 5 miljoen mensen in de voorkust van de cacao leven. Onder een vrachtauto ligt een man op een stretje te slapen. Hij zit al 22 jaar in de transportbusiness. Hij vervoert bananen, sinaasappelen, maar toch meestal cacao. Van ver in het binnenland naar de havens aan de kust. Door de crisis heeft hij vier maanden niet kunnen werken. We hebben niet meer Het is de inseguriteit die ons... Ze durfden hun vrachtwagens niet over de weg te sturen, dus de wegen waren niet vrij. On est à la maison. hij woont in Abidjan en hij zat dus de hele tijd thuis. Pour ça va bien. Même la nuit moi je roule, gaat niet slapen. werken nu zoveel mogelijk, ook s'nachts. Het is dus nieuwe cacao die nu vervoerd wordt. Ja, dat is cacao van de Nieuwe Oost. De Nieuwe Oost is ja, ja. in uh, april begonnen. Ja, en, nou, dus er is veel werk. Ze zijn allemaal hartstikke blij dat ze weer aan de slag kunnen. Ja. Ja. Kunnen ze ook weer eten. En, uh, en naar buiten. En politieke uitspraken wil hij uh, volgens mij niet doen. Nou, we mogen binnen bij Cargill. En Cargill is een Amerikaans bedrijf, zei je? Ja, en we zijn hier bij een van de grootste cacao exporteurs van de wereld. En het is weer in volle bedrijvigheid op een zaterdagmiddag. Ja, wat een stapels met zakken. We controleren ze ook de kwaliteit. Er staan meerdere mannen in zakken te steken. We vallen de cacao bootjes uit en dan controleren ze. Oeh, en een lucht. Een beetje zuurig, eh, zuurig. helemaal niet zo'n lekker chocoladelucht. Kijk, je het lekker. We mogen niet verder opnemen bij Cargill. De cacao-industrie is heel gesloten, zegt Pauline. Het kleinste berichtje kan de wereldprijs beïnvloeden. De razendsnelle rondgang door de haven van Abidjan... leert dat Ivorcus' economische motor weer is opgestart. Vier maanden lang klonken er schoten in de straten van Abidjan. Met name de milities van ex-president Bagbo terroriseerden de stad. De milities werden gefinancierd met de opbrengsten uit de cacao. En daarom kondigde de net gekozen president Ouattara in januari een exportban af. Internationale exporteurs zoals Cargill volgden zijn advies. Patrick Aschi is voormalig minister van economische infrastructuur onder de vorige president Bakbo. Nu is hij woordvoerder voor de nieuwe president, Batara. Toen de cacao in d'Ivoire sector was was Toen de cacaosector geraakt werd, begon de wereld te beseffen dat er echt oorlog was in Ivoorkust. Second, Daarna gingen ook de banken dicht. De exportban zet de Ivoorkust bovenaan de wereldagenda. You know, so the cocoa ban really put this crisis up in the world. Soms denk je dat internationale bedrijven geen boodschap hebben aan hoe mensen in de exportlanden leven. In het sociaal-politieke beleid ter plekke zijn ze niet erg geïnteresseerd. People don't care. They do business in the country. It could be just, you know, a place where you know people are poor, people are. Uh... Miserabel, people are unhappy. Who cares? They just buy the crops and they just go. Ze kopen de oogst en vertrekken. But I was positively surprised that the ban was followed and respected by the cocoa exporters. People are really concerned. Het bleek dat ze graag zaken doen, maar liever in een land waar mensen gelukkig zijn, in een vrij, eerlijk en democratisch land, ook al kost het hen geld. We really dat that people were concerned. We voelden dat de top van die bedrijven geen deel wilde uitmaken van de misdaden. en de schendingen van de mensenrechten die tijdens de crisis plaatsvonden. het heeft geholpen. Daarna kregen de wereldleiders aandacht voor Ivoorkust. because then attention we deal with Waar zijn we nu? Over een kilometer buiten Abidjan, de hoofdstad, ongeveer 150 kilometer. Het is een deel van het cacaogebied, dat verstrekt zich overal in het zuiden. We zijn van de hoofdweg afgegaan. Op dit kruispunt van rode zandwegen ligt Tassale. Wij stoppen bij de boerencoöperatie Cambonet van meneer Lambeng. Twee gespierde jongens scheppen cacaobonen in een emmer... die in een immense zak wordt leeggekiept. En die slepen ze naar de weegschaal van meneer Galgan Lambeng. Pauline zit ondertussen met hem te praten. Gisteren hebben ze een eerste vrachtwagen van 35 ton cacao, dus 35.000 kilo, is naar Abidjan verstuurd. En op zaterdag sturen ze er nog eentje. In januari heeft Watara die, die sancties uh, uitgeroepen, toch? Ja. De exportsancties. Het was net op het moment dat de grote oogst eigenlijk al over de hoogtepunt heen was. Maar het betekent natuurlijk wel voor veel boeren uh, hier in de boest dat ze een paar maanden eigenlijk niet hebben kunnen werken, maar zij Overleven dan op wat ze nog meer planten? Want iedere cacaoboer heeft cacao, maar ook allerlei andere dingen. Wel de prima en nasse seconde? Zet. Zet, Zet. Maar de boeren hier, die aan de rand van de akker verkopen, krijgen 700 CFA per kilo. Dat is een redelijke prijs. Dat is iets meer dan een euro. Ja, en dan in Abidjan is het weer duurder. Nou, de grote exporteurs die kopen de cacao op, maar die kijken uh, naar de kwaliteit. Dat, uh, als er veel beschimmelde bonen tussen zitten, dan betalen ze natuurlijk minder. Omdat de industrie uh, niet zo goed georganiseerd is en de landbouwsector jarenlang verwaarloosd is door de regering, is de kwaliteit van Ivoriaanse cacao niet altijd heel goed. Dat is echt een probleem. Maar hebt u hoop met de nieuwe president, Matara? Oui, oui. oui on a l'espoir. Mm -hmm. Le début, c'est bien. Op de vraag wat, of hij blij is met wat, er zegt hij van ja, het, we moeten het nog zien natuurlijk, maar het begin is heel goed, want ik heb mijn vrachtwagen wel uh, voor het eerst weer naar uh, Abidjan kunnen sturen. Precies, ja, het is ook uh, de hele simpele redenering van de boer, uh, dit is zijn realiteit. Hij zit hier in de bus en voor hem gaat het erom, kan hij zijn cacao verkopen, krijgt hij een goede prijs. En over de grote politiek is het natuurlijk heel lastig nadenken. Huh? Hier zit een Libanese. Die heeft het stapel zakken. Wat zei hij nou, hij heeft geen handen? Nee, hij zei vrouw mag wel, maar een andere vrouw mag niet. Libanese opkopers spelen een sleutelrol in de cacao. Ze sturen lokale jongens met cashgeld de boezien naar ver afgelegen cacao om de bonen op te kopen. Die jongens heet pisteur. Dat okay. is dus ook weer een onderdeel van het cacao En uh, ja, Je moet dus veel kersgeld hebben en je moet vrachtwagens hebben. Die zakken bonen worden via Tessalé dan weer naar de haven getransporteerd. Merwe Wessan is vierde generatie cacao-opkoper in Tessalé. De hele familie doet mee. Ze bezitten 30 tractoren en drie vrachtwagens. Ook Merwe Wessan heeft wensen die de president moet inwilligen. Vooral veiligheid is een groot probleem. Ze zijn vorig jaar vijf keer overvallen... Uh, hier voor, de, uh, voor het magazijn hebben ze politie neer moeten zetten. Uh, dus hij hoopt dat de veiligheid verbeterd wordt. De wegen de bos in zijn ook verschrikkelijk, zegt Marwan Wessan. Ik heb 30 tracteurs. Je hebt geen tracteur die in de bouche en gaat en die jour. dezelfde dag. De wegen moeten, moeten gerepareerd worden, want het is niet te doen zelfs met een tractor. Je stuurt er een de bouche in en uh, twee dagen later komt hij er pas weer uit, omdat hij uh, pannen krijgt. Dus zijn dat is eigenlijk het belangrijkste. Verder is er een structureel probleem met de bomen. Die hebben een levensduur van 40 jaar en de bomen rondom Tessalé zijn oud. Ze leveren niet veel meer op. Er zijn initiatieven van bedrijven die jonge boompjes uitdelen. Maar dat zijn druppels op een gloeiende plaat. In onze regio de regio de terren zijn vliegd, de zarderen. De kakao begint te Bij iedere dag stuurt hij wel een vrachtwagen naar Abidjan, dat is vol. Het uh, dus lijkt dus heel erg goed te gaan, maar hij, hij zei uh, normaal gesproken... Uh, ...zouden we meer kunnen hebben, maar er is niet zoveel cacao, ...want veel plantages in dit gebied zijn aan het verouderen. Die moeten eigenlijk vervangen worden, maar daar is geen geld voor. En de boeren hebben ook geen kunstmest. De wegen verbeteren, de, de veiligheid en uh, de, de productie verbeteren door dit soort dingen als kunstmest. Ja, precies. Do you think uh, uh, President Bakbo neglected de coca-sector? Uh, yes, I think that the, the agricultural sector uh, has not been paid enough attention. And, and when you have a commodity... We zijn nummer één cacao -producent op de wereldmarkt. Dan moet je midden in die markt staan. Dat is het eerste dat de regering moet doen. Ervoor zorgen dat we voelen dat Ivorcus de belangrijkste speler in de cacao markt is. De kwaliteit van onze cacao moet beter. Er komt zeker een hervorming van de cacaosector. Uh, everything that should be done to improve the revenues of the population and producer has to be done. So yes, a reform will be done for sure. And people really feel we we are the main player and the key player of the market. We zijn van de weg afgelopen, een klein paadje in. Dit zijn allemaal van die akkertjes van kleine boertjes. Gaat dat lekker goud? Oké, soort uh, avocado met rimpeltjes. Café. Dit um, um. is koffie. Hebben ze ook heel veel? Bananen, cashewnoten, maar toch vooral cacao? Nee, ik heb in ieder geval de cacao gezien. Tijdens onze rondgang door de wereld van cacao hebben we nog niemand gesproken die zelf cacaobonen verbouwt. Behalve meneer Lambeng, die had misschien ooit een akkertje, maar nu is het een oude man die zijn dagen slijt op een krukje voor de coöperatie. Maar nu, op weg terug naar Abidjan, duikt uit het gebladerte een man op met een hakmes en machette in zijn hand. Hij is één van de half miljoen kleine cacaoboeren die Ivoorkust telt. Wat verwacht hij van de nieuwe president? De nieuwe president, kies je de café pouf? J'aimerais à ce que le prix du café cacao soit bien pour nous. C'est-à-dire que. Quand peut être bien. Nou, het enige wat hij eigenlijk wil van de nieuwe president is een goede prijs voor zijn cacaobonen. Dat uh, dat is zijn enige wens. Correspondent Paulien Baks en Jacqueline Maris deden verslag vanuit Ivoorkust. Iedereen houdt van chocolade. En zeker ook Daan de Vries, duurzaam cacao-expert bij Uts Certified. Goedenavond. Goedenavond. Dat is een soort uh, keurmerk voor duurzaam geproduceerde chocolade, hè? dat uh, Uts Certified. Ja, we zeggen Uts. Het betekent goed in een Maya-taal uit Guatemala. En het, uh, we werken in koffie, cacao en thee. Oké. Okay. Wat hebben jullie gemerkt van de politieke crisis in Ivoorkust? Ja, heel veel. Sowieso was het uh, was natuurlijk een enorm ernstige situatie die we op de voet hebben gevolgd. Uh, het kantoor van de van de samenwerkingspartner Solidaridad is uh, geplunderd. Uh, dus dat was, uh, kwam ook heel dicht bij huis. En sowieso uh, hebben we natuurlijk uh, alle, alle, de, de exportstop uh, moeten volgen en uh, hebben veel partners, uh, eigenlijk alle partners aan meegedaan. Wat heeft het voor gevolgen voor de chocoladeprijs? Hoe werkt dat? Gaat dat meteen? Als, als er dan zoiets gebeurt in die voorkust, schiet dan die prijs omhoog? Of merken we dat pas in december als we chocoladeletters gaan kopen? Nee, die prijs schiet omhoog. Maar het hangt een beetje vanaf uh, wanneer mensen hun, uh, hun, hun kukken hebben gekocht. Want dat gaat allemaal met uh, termijncontracten en uh, dat is een, een technisch verhaal. Maar in elk geval schiet de prijs op de termijnmarkt meteen omhoog als zo'n uh, politieke situatie uh, uh, plaatsvindt. Maar die is ook uh, weer gezakt sinds uh, de, de, de gekozen president er zit. Wat is uw uh, verwachting? Want uh, uh, dit werd dus als een soort wapen gebruikt in die presidentsstrijd, die cacao-industrie. Zal het zomaar lukken om hem in één keer weer uh, op gang te krijgen? Ik denk dat hij wel op gang komt. Ik bedoel, er is wel een hoop, uh, de, de, zeker de dingen die wij doen... Uh, de, de trainingsprogramma's die een wat langere, langere duur hebben, die, uh, dat, dat heeft natuurlijk vertraging opgelopen... Maar uh, die, die cacao-sector is ontzettend snel en wendbaar. En ik denk dat dat vrij snel weer op gang komt. Nog even over de duurzaamheid. Hè? Want het is eigenlijk uw werken als uh, uh, ja, keurmerkhouder. Hoe staat het daarmee? Hoe goed is het met de duurzaamheid van de cacao-sector gesteld? Nou, over het algemeen nog niet zo goed. Uh, we zijn, uh, wij zijn een aantal jaren geleden begonnen, in 2007. En uh, er is nu ongeveer een, uh, 3% van de, van de cacao uh, productie wereldwijd die nu volgens ons keurmerk uh, gecertificeerd is. Dus dat is natuurlijk echt nog maar een, een klein deel. Um, tegelijkertijd uh, ja, zie je daar wel duidelijke verbeteringen en gaat het op zich wel heel erg hard. Uh, maar er, zijn, uh, ja, er is nog ontzettend veel te doen. Daan de Vries, duurzaam cacao-expert bij Oets Certified. Hartelijk dank. Dank u wel. U luistert naar Bureau Buitenland van de VPRO. In China wordt deze week op 4 juni stilgestaan... bij de opstand op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989. Chen Xi Martin Liao, voorzitter van het Chinese Onafhankelijke Pencomité... waarschuwt voor een nieuwe golf van arrestaties... onder schrijvers, kunstenaars en advocaten. De voorzitter van de Onafhankelijke Organisatie... die opkomt voor dissidenten schrijvers in China... is deze week in Nederland vanwege de 50ste verjaardag... van Amnesty International. Redacteur... Ellen van Dalen sprak met haar. Waar zijn jullie, onze helden? Laat ons de woestijn ingaan. Het riet dorst naar een lied van de woestijn. Paarden hinneken aan de horizon. Oh, de de een gedicht van de Chinese schrijver Noorme met Yassin. Het sonnet vertelt het verhaal van een vogel die in de woestijn vrij ronddartelt. Hij komt de andere vogels tegen die zich bekneld voelen... en roept hen op zich los te maken. Vrij kan alleen als je het samen doet. We moeten loskomen, schrijft Yassin. Het is het favoriete gedicht van Chen Xi, Martin Liao voorzitter van het Chinese onafhankelijke pencomité. Een onafhankelijke organisatie die opkomt voor schrijvers in China die onderdrukt worden. Of sterker nog, zoals deze dichter Yassine, vastzitten om wat ze schrijven. De Chinese authority denkt dat dit een message is van een Uyghur writer. To Het schrijven van dit gedicht kost Yassine tien jaar gevangenisstraf. Want volgens de Chinese autoriteiten riep hij er mensen mee op... om zich af te scheiden van Peking. Sinds de jasmine-revolution in Arabische Sinds de Arabische lente uh, van afgelopen februari... zou Yassine volgens uh, Tenchi steeds meer gezelschap krijgen van andere schrijvers. Er zijn meer dan 100 arrestment. We kennen natuurlijk allemaal uh, de arrestatie van de beroemde Chinese kunstenaar Ai Weiwei. Hij werd in april opgepakt, maar volgens censie zijn er inmiddels ook uh, veel meer kleine visjes uh, door uh, de autoriteiten gevangen gezet. En zij schat dat aantal op uh, zeker honderd. Some of them have been uh, released, but most of Are still in prison. En uh, mevrouw Houtintjie -chi maakt zich uh, ernstige zorgen daarover, want de meeste krijgen helemaal geen eens een rechtszaak. They just Van hen is niet bekend waar ze zitten, zoals haar eigen webredacteur. He is also a writer. He writes some some sometimes uh, articles on what the current happenings in the society. Uh, so we never thought that it could, something could happen to him. But he was taken away um, around 20, uh, February 22nd. Het was de 22 februari en op die dag is mijn webredacteur meegenomen door de politie. Hij is negen dagen lang was, was totaal niet duidelijk wat er met hem gebeurd was. Toen kwam de politie bij zijn huis. And they just raid his house. They take away his uh, desktop and two laptops. En lots of files, CDs en USB. Nou, ik heb toch contact gehad met, uh, met zijn vrouw. Ze zij heeft me verteld wat er ongeveer was gebeurd. Nog maar een paar dagen later was zij zelf dus opgepakt. Ik kwam erachter omdat ik helemaal niets meer van de hoorde. Zij was opgepakt omdat ze toch onder andere met mij contact heeft gehad. We believe the reason that the police arrest him is they thought wrongly. Dat hij he heeft something to do with the Jasmine Revolution. Um, de reden waarom haar man waarschijnlijk, dus onze webredacteur, is opgepakt, is dat de Chinese autoriteiten denken dat hij uh, een relatie heeft uh, met de Jasmijnrevolutie. dus dat hij daar uh, een van de initiators achter is. En are U sure bent er zeker van dat dat niet zo is. Uh, we. Are... Quite sure not. Hij zou dat niet doen. Iedereen weet gewoon als je dat doet dat je dan gewoon enorm veel risico's loopt. Je you, you, you try alle te danger, right? Hij zal dat nooit doen. Chen Xi, die zelf in Duitsland woont, reist nu op uitnodiging van Amnesty International. door verschillende landen om aandacht te vragen voor de situatie in China, nu onder schrijvers en om te waarschuwen. Volgend jaar staat ons een wisseling van de macht te wachten. Dan wordt er een nieuwe president gekozen. En de, de periode, de maanden daarnaartoe, zijn ze toch wel heel erg nerveus. En die nerveusiteit wordt nog opgevoerd naar eigenlijk de e juni, want dat was de dag dat er uh, de opstand uitbrak in 1989 op uh, het plein van de hemelse vrede. Every year in June, the government is just oof. Very, erg nervous, en ze send police politie en de armen... ...waartoe om te controleren. Net als in veel Arabische landen zal, uh, ondanks de impasse ...het ook in China voorlopig nog niet rustig zijn, vreest Chen Xi. Dus so ik ben nog steeds sceptisch over de situatie. U hoorde Chen Chi van het onafhankelijk PEN-comité... in gesprek met Ellen van Dalen. We praten erover verder met Von van den Biesen... voorzitter van Advocaten voor Advocaten. Goedenavond. Goedenavond. Wat is dat, Advocaten voor Advocaten? Dat is een club, dat is een stichting. Een club van uh, Nederlandse advocaten... die uh, het opnemen voor vakgenoten uh, in andere landen over de hele wereld... die vanwege het werk wat ze doen op de een of andere manier worden gehinderd om dat werk te doen. Meestal door de overheid en soms ook door een eigen orde van advocaten. Het gaat dan om mensenrechtenadvocaten... die eh, belangen vertegenwoordigen van mensen... die eh, zich tegen het gezag keren... of dingen doen waarvan het gezag meent... dat dat als een aanval op het gezag gezien kan worden. En hoe kunt u dan helpen? Nou ja, wat, wat wij... Doen. Wij zijn eigenlijk een soort uh, Maduro Dam uh, Amnesty International en richten ons uitsluitend op uh, advocaten. Uh, en wij doen uh, veel van de dingen die Amnesty ook doet. Uh, we, we houden uh, brievencampagnes, die organiseren we als een advocaat in het gevangen terecht is gekomen bijvoorbeeld. We gaan uh, processen waarnemen in landen waar advocaten voor de rechter moeten verschijnen. Uh, we geven, uh, als het moet, financiële steun aan advocaten. Maar vooral het, uh, het ondersteunen en laten merken dat je uh, uh, je bezighoudt met hun situatie en hun lot... Is, is vaak al een belangrijke hulp voor die advocaten. Ja, mevrouw Chen Xi vertelde net dat veel gevangenen uh, nooit een advocaat te zien krijgen... omdat ze helemaal geen proces krijgen. Komt dat u bekend voor? Ja, het, het, het, het strafproces in China verloopt in het algemeen, dat is ook wel onze ervaring, buitengewoon ondoorzichtig. en uh, het, is, het is niet zo geregeld dat je van tevoren weet wanneer wat zal gebeuren. en Je kan of tijdenlang worden vastgehouden zonder een advocaat te zien en zonder maar uh, berecht te worden. Maar je kan ook ineens uh, naar de rechtbank worden gebracht en horen dat je een gevangenisstraf krijgt van een aanzienlijk lange periode. Dat is, dat is erg uh, on onvoorspelbaar, zoals het nu is. Ja, uh, ook juristen zijn natuurlijk rechters. Hoe staan die daarin? Zijn, zijn dat de boosdoeners of willen die eigenlijk het liefst een, een goede rechtszaak voeren... maar krijgen die niet altijd de gelegenheid? De, de rechtelijke macht in China is, uh, is nog een erg groot probleem, omdat... <tus> die de rechtelijke macht zoals die nu zou moeten functioneren... die bestaat nog niet zo lang, die bestaat pas in een jaar of 20, 30. En uh, die is bevolkt, uh, bemenst met uh, uh, partijfunctionarissen... Uh, vanuit de communistische partij die toch nog in alle belangrijke organen van de staat het voor het zeggen heeft. Het zijn vaak ook helemaal geen mensen met een juridische opleiding... ...maar meer mensen die overbodig werden in de rest van het staatsapparaat... Eh, ...vanwege de grote veranderingen die daar plaatsvinden. Nou, dat is één ding. De kwaliteit is een ding. Een ander groot probleem in China is de corruptie van de rechtelijke macht. Eh, rechters wo worden zeer laag betaald... ...en zijn dus altijd eh, geïnteresseerd in mogelijkheden om wat bij te verdienen... En zien hun vak als een mogelijkheid om in die behoefte te voorzien. Dus nou wat ik hoor van, van advocaten in, in China... is dat uh, tegen de 80, 90 procent van de zaken die, uh, die ze moeten behandelen... niet zonder uh, steekplanningen op de een of andere manier beïnvloed worden. Kortom, nog veel reden om somber te zijn over de mensenrechten in China. Von Van den Biese van Advocaten voor Advocaten. Hartelijk dank. Berichten uit Blochistan. Ja... Buitenland-redacteur Rick Delhaas is aangeschoven. Waar gaan we het over hebben? Over vrouwen achter het stuur. Ja, dat is een onderwerp waar je altijd over kan discussiëren. Ja, vooral in saudi arabië waar vrouwen niet mogen rijden. Uh, maar dat soms uit protest wel doen. En dan van hun rit een video maken en die op YouTube uh, zetten. Afgelopen week, of eigenlijk alweer meer dan een week geleden... reed Manal al-Sharif in gezelschap van de bekende... Saoedische vrouwenactiviste Wajiha al houwaider in een auto. En daarvoor werd, werd dus een video gemaakt... En gepost. En ze werd vervolgens uh, gearresteerd. Wel weer vrij snel uh, daarna daarop uh, vrijgelaten, maar kort daarop opnieuw gearresteerd. Maar ik kan me niet voorstellen dat er nooit eerder in Saoedi-Arabië een vrouw is geweest die uit protest uh, gewoon een stuk is gaan rijden. Uh, nou, het, het, het, het grappige is: het gaan we zo ook horen: op het platteland mag je wel rijden, maar in de stad niet. Uh, en uh, de eerder genoemde vrouwenactiviste Al daar deed een aantal jaren geleden het, hetzelfde. Zij maakte ook een, um, een video van haarzelf rijdend achter het zuur. En die plaatste dat al in 2008 op het net. Zoals u kunt zien rijd ik in een auto op het platteland. Vrouwen mogen op het platteland wel auto rijden. Maar helaas in de stad, waar het juist noodzakelijk is dat we zelf zouden mogen rijden, daar is het vrouwen verboden een auto te besturen. Vandaag is het vrouwendag en daarom vragen we aan de minister van Binnenlandse Zaken ons het recht te geven auto te rijden. Ja, dit zegt ze dus allemaal uh, al rijdend achter het stuur. En ze voegt er nog aan toe dat ze wel een rijbewijs heeft. En hoe is ze aan het rijbewijs gekomen? Want als je niet mag rijden, dan, dan, dan lijkt het me ook moeilijk om een rijbewijs te halen. Of mag je op het platteland wel een rijbewijs halen? Nou, kennelijk uh, mogen vrouwen dus wel, wat zij dus ook zegt, op het platteland wel rijden. Maar in de stad niet. Juist. Maar in, in de stad mag je niet rijden omdat het daar te druk is vanwege verkeersveiligheid... of is dat uh, meer omdat het aanstoot kan geven aan alle mannen? Dat is dus zeg maar de, de levenssfeer tussen vrouwen en mannen is uh, uh, gescheiden. En, uh, ja, nou, omdat ze niet zelf mogen rijden en uh, mannelijke familie ook niet altijd tijd heeft ze ergens naartoe te uh, brengen. Ja, maar dan moet je met de bus en dan kom je weer allemaal van die mannen tegen. En daar mogen ze dus ook geen gebruik van maken. Ah, dus er is daar zijn, een probleem? Ja, er zijn 800.000 buitenlandse chauffeurs in dienst, die gemiddeld 350 dollar per maand kosten. En uh, nou ja, die chauffeurs zijn dus nodig om die vrouwen rond te rijden, zodat ze ook niet van het, uh, omdat ze ook niet van het openbaar vervoer uh, gebruik mogen maken, omdat ze dan die mannen tegenkomen. En het, het inhuren van zo'n chauffeur is dus gewoon uh, ja, een, een grote financiële druk voor een middenklasse gezin in uh, Saoedi-Arabië. Ja, dus het kost of bakken met geld... of in de praktijk zal het erop uitwerken dat de vrouw thuis blijft. Ja, uh, Manal al-Sharif, die 32-jarige die dus nog steeds vastzit, uh, die gebruikt dat ook als argument van, uh, van... ik wil zelf kunnen rijden, want we kunnen die chauffeur helemaal niet uh, betalen. En het is natuurlijk ook zo dat ze niet alleen fysiek beperkt worden... maar ook uh, in hun ontwikkeling, want ze kunnen moeilijk of niet gaan werken of studeren. Maar goed, ze is een actie begonnen. Wat houdt die actie in? Ja, dus via Facebook heeft ze vrouwen opgeroepen... om op 17 juni massaal achter het stuur te kruipen. Ja, dat zal nogal uh, wat uh, opleveren, 17 juni. Al die onervaren chauffeurs in één keer de straat op in een, in een bolide. Ja, eh, maar goed, de, de overheid is er natuurlijk ook heel erg van uh, geschrokken. Die uh, Facebookpagina had al vrij snel meer dan 12.000 supporters. Uh, en volgens de vrouwactiviste Who I Dare... Uh, is dat dan ook de reden dat Manal al Sharif is opgepakt en vastgezet. Laten we even naar haar luisteren wat ze daarover te zeggen heeft. Normaal laat de politie je een papier ondertekenen met de verklaring dat je het nooit meer zal doen. Maar ze willen nu een duidelijk signaal afgeven dat je niet zomaar een actie via Facebook kunt organiseren. En dat is waarom ze nog in de gevangenis zit. Ja, want ik, ik kan me wel voorstellen dat de Saoedische autoriteiten... een beetje op een hoede zijn, gezien alle gebeurtenissen... in de Arabische wereld van de laatste maanden. Ja, en dit punt van vrouwenrechten is een ideaal onderwerp... om mensen, in ieder geval de vrouwen, te mobiliseren. Ze hebben de Facebookpagina waarop die actie Werd georganiseerd, eigenlijk onmiddellijk uh, gesloten. Maar er wordt natuurlijk elders uh, wel nog druk over gepraat. Want het is een goed onderwerp. Uh, onder andere internet en Twitter. Uh, Manal is al vergeleken met de Amerikaanse Rosa Parks. Hè, die zwarte burgerrechtenactiviste die in 1955 in een bus weigerde. haar plaats af te staan aan een blanke. Want zo was de wet in Alabama uh, destijds. Um, uh, Manal als sheriff um, werd eerst dus vrijgelaten. en vlak daarna opnieuw gearresteerd. Dat de autoriteiten inderdaad bang zijn voor sociale onrust, zoals elders. Uh, en uh, ze ligt haar midden in de nacht van haar bed. Een tweet van uh, Gulauds. De manier waarop Manal is gearresteerd, is bedoeld om ons allemaal angst aan te jagen, zodat we er niet op uitgaan om auto te rijden. Maar wat Manal heeft gedaan, heeft ervoor gezorgd dat er een miljoen nieuwe Manals opstaan. Ja, ja dat is uh, wel logisch. Ja, um, nou ja, deze vrouwen willen natuurlijk gewoon gelijke rechten. Uh, maar daarnaast heb ik ook nog... Paar grappige argumentaties gevonden. Bijvoorbeeld dat als de man een hartaanval krijgt terwijl hij aan het rijden is, de vrouw moet kunnen ingrijpen en hem snel naar het ziekenhuis rijden. En een andere van een televisie-imam in Saudi-Arabië die omarmt de verandering met een argument dat in de tijden van de profeet vrouwen wel ezels mochten rijden. En dat het eigenlijk zwaarder en moeilijker is dan een auto besturen. Ja, en al die fragmenten zijn terug te vinden op onze website, vilavro.nl. Rick Delhaas, dankjewel. Mladic Hero klinkt het op dit moment op het grootste plein van Belgrado en daar staat de straat vol met aanhangers van oud-generaal Mladic. Boris Dietrich is aan de lijn van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Hoe is het daar nu? Um, ik sta nu inmiddels op het plein maar die demonstratie aan de gang is. Ik schat toch wel in dat er een tienduizend mensen hier op straat uh, staan... met allemaal vlaggen te zwaaien en uh, politici... Op de trappen van het parlementsgebouw houden we nu een toespraak. De, de, de demonstratie is georganiseerd door de radicale partij. En er zijn dus allemaal bussen met mensen uit het platteland binnengereden. die hier uh, met vlaggen staan te zwaaien. Overal zie ik Mladic op de vlaggen. Ook op T-shirts. Um, en uh, ja, verder luistert men eigenlijk vrij gedwee naar al die toespraken. Is er veel politie op de been? enorm veel uh, politie, uh, echt ook met allemaal van die plastic schilden. Men verwacht met name na afloop van de demonstratie dat uh, de jongeren uh, die hier demonstreren, dat die misschien uh, rotzooi gaan uh, trappen. Er zijn ook erg veel mensen die met uh, blikjes bier hier staan. Dus ik heb ook al wat ronken mensen gezien, dus het kan ook wel best uit de hand lopen. Maar er staan honderden uh, politieagenten. Uh, dus echt in tenue. Uh, maar ook een heleboel geheime agenten met zo'n oortje in. En uh, ja, die kijken al spiedend rond. Het, uh, de veiligheid uh, uh, die wordt wel echt gebaard. Nou, dat belooft nog uh, gezellig te worden. Boris Dietrich van Human Rights Watch. Hartelijk dank voor dit uh, verslag vanuit Belgrado. En dit was Bureau Buitenland voor deze week. Volgende week zondag zijn we er weer. En door de week is natuurlijk ook in de Villa VPRO. De website Villa VPRO vpro.nl kunt u alles nog eens teruglezen en luisteren. En daarop staat ook hoe zich kunt abonneren op de podcast bijvoorbeeld. De VPRO is zometeen terug met wetenschap in het programma Labyrinth samen met Isolde Hallensleben. Daarin gaat het onder meer over stemmen in het hoofd... en over hoe de bewoners van Paaseiland aan hun einde kwamen. Tot zometeen.